Goedemiddag. VVD en CDA willen speciaal jeugdlidmaatschap van de omroepen. 138 bewoners van een zorgcentrum in Nieuwegein geëvacueerd tijdens een grote brand. En trillerauteur Suzanne Vermeer overleden. Vanmiddag is het zonnig en warm. Het wordt 27 graden op de wadden tot ruim 30 in het zuidoosten. En er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Morgen ook tropisch warm, maar later op de dag weer stevige onweersbuien. In de dagen daarna wordt het met zo'n 21 graden een stuk koeler. Eerste media-bezuinigingen van het kabinet... Die worden op dit moment onder de loep genomen in de Tweede Kamer. 200 miljoen minder krijgen de omroepen... en ook de omroeporkesten van deze coalitie. En het is bekend dat er vooraf vergaande afspraken zijn gemaakt... tussen VVD, CDA en PVV. Aan het begin van het debat vroeg PVDA-kamerlid Martijn van Dam... zich af of die vergadering nog wel zin heeft... Ik zou eigenlijk willen weten waar dit debat vandaag nog over gaat. Welke ruimte er nog is, wat er allemaal vast ligt... en of er hier voor Piet Snot zitten... Uh, en dat eigenlijk alles al lang geregeld is... of dat er daadwerkelijk nog een debat te voeren valt. Nou, verslaggever Marcel Bril uh, volgt het debat. Valt er nog wat te debatteren, Marcel? Ja hoor, dat wel. Maar Van Damme heeft in die zin gelijk. Van tevoren is gewoon geregeld dat de brief van de minister... gesteund wordt door de coalitiepartijen. Maar dat is weer uh, niet zo heel erg gek ook hoor. Want uh, dat gebeurde bijvoorbeeld ook toen de PvdA in het vorige kabinet zat. Want ja, je wilt toch als coalitie zeker weten... dat je plannen hebt gaan halen als je zo'n debat ingaat. En zeker bij een onderwerp waar die samenwerkingspartijen... VVD, CDA en PVV het in begin zal erg over oneens zijn. Maar ze hebben besloten, die brief van de minister is op dit moment het beste haalbare voor ons allemaal, dus laten we dat maar gewoon gaan steunen. Wel wordt ook hier en daar wat kleine dingetjes veranderd, bijvoorbeeld als het gaat om het lidmaatschap van de omroep. Dat kost nu nog 5,72 euro per jaar en dat moet naar 15 euro gaan. Op zich een goed idee, zegt VVD-Kamerlid van Miltenburg, maar er moet wel een uitzondering voorkomen. De VVD maakt op dit punt zich wel zorgen over jongeren die lang hebben moeten wachten op een volwaardige plek in het bestel. Wij hechten eraan dat ook jongeren in de toekomst mee kunnen blijven doen in het bestel. En vragen de minister dan ook of het mogelijk is om voor jongeren een jeugdlidmaatschap in te voeren. Ja, dat jongeren- of jeugdlidmaatschap, dat zal er wel komen, omdat er behoorlijk wat steun voor uh, dat plan is. En het idee is dat jongeren onder de 25 geen 15 euro, maar de helft 7,50 euro moeten gaan betalen. De minister die moet straks nog gaan antwoorden op de vele vragen die er zijn gesteld. Maar als er geen hele rare dingen gebeuren, dan kan ze midden op deze middag de Tweede Kamer verlaten in de wetenschap dat haar omroepbrief voldoende steun heeft. Marcel Bril bij het omroepdebat. De grootste vakbond bij het Zweedse autobedrijf Saab... eist dat werknemers worden uitbetaald. Er is een aanmaning verstuurd en Saab heeft een week de tijd om te reageren. En als een antwoord uitblijft... dan kan de vakbond het bedrijf failliet laten verklaren. Vorige week maakte Saab bekend dat er niet meer genoeg geld in kas zit om werknemers uit te betalen. En intussen zijn de twee vakbondsleden die in het bestuur van Saab zaten opgestapt. En topman Victor Muller is daarmee het enige overgebleven bestuurslid. Voor het noodlijdende autobedrijf zou er ook nog wat hoop gloren. Volgens Muller heeft een Chinees bedrijf, daar zijn ze weer, een order ter waarde van 13 miljoen euro geplaatst. Maar om welk bedrijf dat dan gaat, dat zijn Muller er niet bij. De vrouw die gisteren gewond raakte bij een oldtimer-evenement in Deventer is overleden. Tijdens een oefenronde ging er gisteren iets mis met de auto van een van de deelnemers. Die botste tegen een vangrail en raakte twee mensen van de organisatie. De man en de vrouw werden allebei naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is vannacht overleden. Die man is gewond, die heeft een ernstige beenbreuk... Die vrouwelijke official was trouwens een bekende in de oldtimerwereld. Ze was betrokken bij verschillende andere evenementen. De Boulevard Sprint in Deventer werd na het ongeluk afgelast. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nieuwegein, daar woedt al de hele ochtend een grote brand in een verzorgingshuis. De brandweer heeft dat zorgcentrum, de Geinse Hof, ontruimd. Dertig bewoners en zes personeelsleden zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis overgebracht. Die brand die woedt in het isolatiemateriaal van het dak. En dat is allemaal moeilijk te blussen. Een verslag van Matthijs Holtrop. Het is dan wel een prachtige dag en de temperatuur is al zo'n 25 graden. De oudere meneer zit onder een dik dekbed in zijn hemd in de rolstoel... En wordt dan door een buschauffeur en een vrijwilliger de bus ingeteeld. Bijzonder onhandig en lastig karweitje. Maar uh, het is niet anders. Af en aan, hè? Af en aan. Hoeveel mensen heeft u al naar de bus gebracht? Pff, ik denk tien. Ik, ik pak alles aan wat me hulp nodig is. Daar uh, spring ik bij. Ik loop even een stukje met u mee. Oh. Maar ik neem aan dat u dit hele stuk van en naar de, de bus, nou zo'n 100 meter, ja. al een paar keer heeft gelopen. Klopt. Ja, maar goed, uh, we gaan maar door. Waar gaan de mensen naartoe? Locatie Vreeswijk, Voor mij is het veerhuis, het uh, We doen ons best met z'n allen. In de hal van het verzorgingshuis mag ik geen opnames maken, maar ik heb er wel even kunnen kijken. De ontvangsthal staat helemaal vol met bedden waarin mensen worden verpleegd, zo goed en zo kwaad als het kan. Mensen worden gewassen, een buurman krijgt een kopje soep gevoerd en de hand van een andere mevrouw wordt stevig vastgehouden door haar partner. Vrijwel iedereen is druk in gesprek over de bewogen ochtend. Ja, op een gegeven moment uh, rook ik een beetje rook. En in een hele korte tijd stond onze afdeling uh, vol met rook. Ja, toen zijn we zo snel mogelijk met de bewoners uh, de afdeling afgegaan. En dat zijn er natuurlijk heel wat. En ik heb net wat bewoners gezien. Die zitten in een rolstoel, hebben vaak slechte been. Hoe heeft u die mensen van de afdeling afgekregen? Nou, de collega's die waren met zes, zes verpleging en van de keuken... die hebben zoveel mogelijk met de bedden al, voor zover dat mogelijk was. De rolstoelen, er zaten nog niet veel mensen in de rolstoel. En op een gegeven moment werd er ook behoorlijk dik. Dat gaat eigenlijk toch heel snel, heel snel. En ja, toen is het allemaal impro improviseren. Twee mensen in één bed, soms... Ja, ik maar richting de lift een beetje getrokken. Paniek? Ja, maar het ging toch allemaal... Het was wel paniek, maar... Uh, ja, we zijn toch snel uh, in actie gekomen. En uh, ja, altijd paniek. Ook omdat het zo snel ging. Die, die zwarte rook. Er zijn ook mensen die dat hebben uh, ingeademd, ik, uh, ik dacht het wel, want er zijn ook wat bewoners... en ook uh, hulpverleners zijn er... Uh, dacht ik naar het ziekenhuis gegaan. En de bouwvakkers, dat mag ook wel even gezegd worden... die dus naast aan het bouwen waren... die, die zijn ook allemaal zijn er te hulp geschoten. was ook fantastisch. was fantastisch. Want dan heb je even sterke handen nodig. En die waren er. De thriller -auteur... Paul Goeken, die schreef onder de naam Suzanne Vermeer, die is overleden. Goeken bracht vijf thrillers uit onder zijn eigen naam... en publiceerde in 2006 zijn eerste boek als Suzanne Vermeer. Van titels als All Inclusive en Zwarte Piste werden tienduizenden exemplaren verkocht. Vorig jaar werd het boek Cruise genomineerd voor de NS Publieksprijs. Het was bekend dat Suzanne Vermeer een pseudoniem was, maar van wie, dat was een publiek geheim... U hoort zijn uitgever over de vraag of Goeke het niet moeilijk vond om daar niet over te praten. Aan de ene kant wel, want hij was natuurlijk wel uh, ijdel genoeg om daar, daar trots op te zijn. Aan de andere kant, hij wist ook dat... Uh, dat ten eerste hem de vrijheid gaf om uh, gewoon door te schrijven wat hij het liefste wil. En aan de andere kant, hij wist ook wel dat het succes uh, bracht voor, voor hem en zijn familie ook uh, natuurlijk heel veel uh, financiële zekerheid. En na de dood van Paul Goeken heeft uitgeverij Bruna besloten om de identiteit van Suzanne Vermeer bekend te maken. Schrijver was 48 jaar. Groot-Brittannië heeft een aantal militaire trainers moeten terugtrekken uit Pakistan, officieel om veiligheidsredenen. En de BBC zegt dat het waarschijnlijk zo'n twintig mensen zijn die een paramilitaire groep aan de grens met Afghanistan trainden voor gevechten tegen de Taliban en Al-Qaeda. Pakistan zegt dat het een tijdelijke maatregel is. Eerder moesten de Verenigde Staten meer dan 100 trainers terughalen. De relaties tussen Pakistan en westerse landen zijn bekoeld. Sinds Amerikaanse commando's Al-Qaeda-leider Bin Laden in Pakistan op 2 mei uit de weg ruimden. Een zijnstoring bij Weesp levert grote problemen op voor treinreizigers tussen Amsterdam, Almere en Hilversum. Lokale en doorgaande treinen zijn getroffen en het is nog helemaal niet duidelijk hoe lang die storing gaat duren. De NS zet vanuit Almere en naar de bussen bussen in, maar dat zijn er te weinig dat mogelijk is hebben we bussen ingezet om bijvoorbeeld het gat te vullen tussen Almere en Amsterdam-Muidenpoort. Waar we mee geconfronteerd worden is het feit dat we in de laatste schoolweken zitten. Dat betekent dat heel veel bussen zijn besteld voor onder meer schoolreisjes. En dat betekent dat we wel bussen hebben, maar dat het aantal beperkt is in ieder geval onvoldoende om de reizigers die zich nu op de stations melden... om die uh, op snelle wijze te kunnen vervoeren, bijvoorbeeld richting Amsterdam. Goed. Nou, wat staat er op de website van ADO Den Haag? Daar staat dat John van de Brom blijft bij ADO. En dat betekent dat ADO en Vitesse er niet uit zijn gekomen. Arno Vermeulen in de studio, ze waren er toch uit, maar het gaat niet door. Ja. Het is een, uh, toch eigenlijk nog een tussenstand. Hè? In, uh, bij dit soort zaken heb je tussenstanden en eindstanden. Uh, zoals ADO het nu brengt, ja dat kan. Uh, het is een feit dat ADO veel meer geld vraagt voor Van der Brom... dan Vitesse wil betalen. In eerste instantie heeft ADO Den Haag 2 miljoen euro gevraagd... van uh, Vitesse als vergoeding... omdat Van der Brom nog een contract voor een jaar heeft. Dat is intussen iets gezakt. Nou, om en bij de anderhalf miljoen. En Vitesse heeft zijn bedrag wel opgehoogd... maar zit op 500.000 euro. Er zit een miljoen tussen. Dat is vrij veel geld. Nou, Vitesse heeft gezegd, veel te veel. We zijn klaar met dat ADO. ADO heeft gezegd, het is te weinig. Maar het blijft natuurlijk wel een tussenstand. Want Van der Brom wil zelf natuurlijk graag naar Vitesse. en staat vandaag ook niet op het trainingsveld. Hij krijgt een paar dagen tijd om even aan de situatie te wennen. Ja, het blijft een onmogelijke situatie. De supporters in Den Haag zijn heel erg kritisch nu ja. over Van der Brom. Wordt als een verrader gezien. Moet die dan ineens weer terug? Je zou toch bijna zeggen, er zit een miljoen tussen. Maar er komt dan wel een poging om daar een compromis te bereiken. Um, ja... En anders dan moet hij wel terug. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Dat er kan komt dus een... nog een poging. Het is nog niet klaar. Nee, er wordt natuurlijk altijd onderhandeld. Ook nu is er gezegd: Van de Brom, kom jij nog maar een paar dagen niet op de club? Want we laten de training over aan Maurice Stijn. Nou, in die paar dagen kan natuurlijk nog wat gebeuren. Als Vitesse ineens de portemonnee trekt, eh, meneer Jordania, waarvan we denken dat hij veel geld heeft, en dat bedrag alsnog aanpast. Natuurlijk komt er dan alsnog rond. Maar de situatie is nu: het gat is heel groot. Beide partijen zijn gebrouilleerd, maken ruzie met elkaar. En dus lijkt Van de Brom daar toch wel een soort van slachtoffer van. Meestal in. Voetbal viert uiteindelijk wel het gezond verstand en komt er nog wel een poging om het op te lossen. Maar oké, okay, Van der Brom is nog niet weg, zit nog bij Ado Den Haag. Ja, ja is ook zo. De nou, supporters zullen het er niet mee eens zijn, zullen ze ook niet blij zijn. De spelers van Ado? Nou ja, die willen wel graag met Van der Brom verder. Maar er zijn ook wel spelers die met hem naar Vitesse willen. Want dat is nog een probleem voor Den Haag. Als Van der Brom vertrekt naar Vitesse, dan zou ook Timothy de Rijk, goede verdediger, en Wesley Verhoek, een van de meest opvallende spelers van afgelopen jaar, die zouden dan ook willen vertrekken en mee willen gaan met Van der Brom naar Arnhem. Dus dan is Den Haag uh, helemaal. In de aap gelogeerd zijn ze en hun succesvolle trainer kwijt. en twee goede spelers. Dus er is wel veel aangelegen om dat natuurlijk te verhinderen. Maar goed, het is nog allemaal niet gedaan. We horen er nog meer van. Arno Vermeulen, van dank je wel. Het is 12 over 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Kamerfracties van VVD en CDA zijn voor een speciaal jeugdlidmaatschap van de omroepen. om te voorkomen dat jongeren afhaken. De brandweer heeft 138 bewoners uit hun verzorgingshuis in Nieuwegein geëvacueerd. tijdens een grote brand. En trillerauteur Paul Goeken is overleden. Hij schreef onder de naam Suzanne Vermeer. We gaan uh, op de valreep naar de AWB. Wijnand kom er maar in. Er staan uh, fiets op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. De weg is daar zojuist helemaal dicht gegaan bij Apkoude... na een uh, flinke ongeluk. Het staat tussen Breukelen en Apkoude 5 kilometer. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Hilversum... over de A12, A27 en de A1... Peter Nieuws komt er van de A59, Os richting Zonzeel. Staat bij Ter Heide nog twee kilometer na een ongeluk. Maar daar is de rijbaan weer vrij. En dat was hem compleet. Het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Bij Gazelle zeggen we altijd, ga lekker fietsen. Maar met flinke tegenwind is dat niet per se heel lekker. Ervaar daarom nu het gemak van een Gazelle elektrische fiets. Maak een spontane proefrit bij uw Gazelle-dealer... of volg ons het landelijke promotietour op gazelle.nl. Ibe, zeg jij onze luisteraartjes eens even uit... waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegraaide spaarzendjes kunnen... als ze het nodig hebben. Jord, je hebt helemaal gelijk.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de Kamer wordt gedebatteerd over de bezuinigingen bij de publieke omroep. Donkere wolken hangen boven Hilversum. En we blijven hier ijzerheinig doorgaan, hoor. Maar het lijkt of Nederland het wel gelooft allemaal. Uit een onderzoekje van Maries de Hond blijkt dat 76% van de ondervraagden het wel eens is met de bezuinigingen bij de publieke omroep. En van Boris van der Ham van D66 moeten we het ook al niet hebben. De omstandigheden heb ik de afgelopen anderhalf maand niet een televisie. Uh, en ik mis hem niet. Ik mis hem niet. In het mediaforum gaat het straks ook over die omroepenzuinigingen met de hoofdredacteur van NOS Nieuws, Hans Roes. Het is vandaag zijn laatste werkdag. Dus we zijn zeer vereerd dat hij hier nog een keer plaatsneemt in het mediaforum. En naast hem zit dan tv-deskundige Bert van der Veer. En we beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Wie wordt de nieuwskenner van week 26? De eerste die aan de bak moet is Herman Jansen uit Nijverdal. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Om een blokkade van de Gazastrook te doorbreken... vertrekt deze week voor de tweede keer een flotilje van allemaal bootjes richting Gaza. Honderden actievoerders worden verwacht. Onder meer trouw en de wereldomroep zouden verslag doen van deze boottocht. Die vorig jaar eindigde in een drama... toen negen Turkse actievoerders bij een Israëlische entering van hun schip werden gedood. Maar beide organisaties zien er nu vanaf. Willem Schone, goedemiddag. Hallo. U bent hoofdredacteur van Trouw. Uh, jullie verslaggever Wilfred van der Pol is bij de voorbereidingen van dat convoy. Ja. Uh, maar hij gaat uiteindelijk niet mee. Waarom niet? Nee, we hebben besloten uiteindelijk toch niet aan boord te stappen. Hij is er al dagen en uh, hij is inderdaad uitgebreid voorbereid. En ook veel, veel uh, contact gehad met, uh, met de mensen die die actie gaan uitvoeren. En, en uiteindelijk hebben we toch uh, tot de conclusie moeten komen dat... We onvoldoende garanties hadden voor een uh, goede, vrije nieuwsgaring. En, uh, en we niet zeker we er niet konden vertrouwen dat hij zijn, zijn werk als onafhankelijk journalist zou kunnen doen. Maar werd er druk op hem uitgeoefend? Uh, over hoe hij zijn werk deed bijvoorbeeld? Nou, hij, hij, kreeg, hij kreeg onvoldoende ruimte, laat ik het zo zeggen. Dus in, in dit soort gevallen, het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met de aard van de actie. Uh, maar in dit geval, is, je kunt dit heel goed meemaken, maar dan moet je dat wel als journalist kunnen meemaken en niet onderdeel worden van de actie. Nou, als, als die ruimte er niet is of onvoldoende is of als je dat idee hebt, dan, dan doen we het gewoon niet. En wie gaf die ruimte dan niet genoeg? Uh, de organisatie. Maar het is ook de vraag of ze dat kunnen doen hoor. Dat, wat ik zeg, dat, dat, dat hoeft niet alleen onwil te zijn, dat kan ook te maken hebben met de aard van de actie. Maar, maar zoals hij de situatie beoordeelde, had hij iets van nou, ik, kan, uh, ik kan onvoldoende mijn werk doen op de manier zoals ik het wil mm -hmm. doen. Uh, er waren vooraf, vooraf ook wel afspraken gemaakt over de vrijheid die ze hebben om met mensen te praten bijvoorbeeld. Nou, dat blijkt dan wel toch wat minder dan, uh, dan gedacht. En dan komt uh, toch je positie als, als journalist een beetje onder druk ja. te staan. En dan wordt het een beetje uitkijken. Intussen heeft de Israëlische Rijksvoorlichtingsdienst gezegd dat journalisten die wel meevaren Israël tien jaar lang niet in mogen. Ja, dat heeft in onze besluitvorming helemaal geen rol gespeeld. Want uh, ik hoorde dat pas nadat we de beslissing hadden genomen. We hebben gisteren in de loop van de dag, uh, de afgelopen dagen al veel overleg gehad met Hilfred... En gisteren uiteindelijk de knoop doorgehakt. Maar toen had mij dat bericht nog niet bereikt, nee, in ieder geval. Nee, Sander van Hoorn, goedemiddag. Sander, ben je er? Ik ben er, ja. ben jij er ook? Ja, ik, ja, ben, jij, ik zit hier al een tijdje. Sander, <laughs> ja. je bent correspondent voor de NOS. Uh, uh, is het eigenlijk gebruikelijk dat die Israëlische overheid... dus via die voorlichtingsdienst per mail aan journalisten laat weten... dat ze ergens niet daar mee mogen doen? Nee, dat was heel erg ongebruikelijk. En uh, dat die dreigementen er waren, ja, dat kon je op je vingers natellen. Dan hoefde je alleen maar te kijken hoe het uh, vorig jaar gegaan is met die flotilla. Maar dat uh, de RVD van Israël zo'n brief schrijft... Ja, dat was heel erg ongebruikelijk. Is de buitenlandse pers, inclusief mezelf... ook uh, volstrekt in het verkeerde keel gehad geschoten. En ook wel het ministerie van Buitenlandse Zaken hier. Uh, er schijnt een relletje gaande te zijn tussen de Israëlische RVD en dat ministerie. Niet zozeer omdat het niet waar. was. Is wat er in die brief stond, maar dat het feit dat die brief geschreven is... gewoon slechte PR is voor Israël. En was dat dreigement voor jou ook reden om uh, niet aan boord te gaan van, die, uh, van dat uh, flottier? Um, ik heb er inderdaad over nagedacht en ik moet zeggen dat dat wel heeft meegespeeld. Dat uh, dreigement wat er toch al een tijd hing natuurlijk, dat je uh, het land niet meer binnen kunt. En dat is lastig als je verslag doet vanuit het land. Dus er zijn mij ook geen buitenlandse journalisten die hier gevestigd zijn uh, bekend die meevaren. Wel trouwens, Israëlische journalisten van de Israëlische krant Haaretz bijvoorbeeld, die vaart mee aan boord van een uh, Canadese boot. Maar goed, zij is Israëlisch staatsburger en dat maakt het toch net weer even wat anders. Daar zullen ze niet snel tegen zeggen dat ze tien jaar het land niet meer in mag. Nee, maar ze kan het wel behoorlijk lastig krijgen in de tussentijd. Maar goed, dat heeft ze toch al uh, door de verhalen die ze schrijft. Dus daar laat ze zich weinig aan gelegen liggen. Ja. Is het eigenlijk journalistiek gezien interessant om mee te gaan... Het is journalistiek gezien noodzakelijk. En daarom vind ik het ook heel erg jammer dat... Um, ja, om het heel oneerbiedig te zeggen... de journalisten die voor mij uh, de hete kolen uit het vuur haalden, die namelijk meevoeren... ik vind het heel erg jammer dat ze zich terugtrekken... dat ze um, kennelijk geen uh, uh, zicht hebben gehad op een soort middenweg... waarbij je verslag doet van wat je wel kunt doen... en vooral ook verslag doet van de beperkingen... waaraan je onderhevig bent. Want juist in een zaak als deze is het... Uh, nodig om van alle kanten zo dichtbij mogelijk te zijn. dat je aan de kant staat. dat je in Gaza bent. dat je meevaart met de Israëlische marine. maar dat je ook onafhankelijke mensen aan boord van die uh, hulpconvooien uh, hebt. Ja, Willem Schone, uh, jammer, zegt Sander van Horen. Ja, maar, maar, maar kijk, maar dit, is, dit, dit soort afwegingen moeten wij natuurlijk vaker maken. dat geldt ook voor oorlogsgebieden. of, of situaties waarin het erg spannend is. Moeten onze mensen zich ook afvragen, kan ik mijn werk als journalist nog doen? Uh, ja. Kan ik nog op een goede manier informatie geven aan mijn lezers? En als je dat idee hebt dat je dat, je dat niet kunt, dan moet je die pretentie ook niet hebben. Dan moet je dus daar ook ja. niet, uh, niet aan meewerken. Maar om, om een heel simpel voorbeeld te noemen, als ik zo vrij mag zijn. Ik heb uh, hier een censuurverklaring ondertekend in ja. Israël. Daar heb ik via een weblog destijds, heb ik dat ding gewoon gepubliceerd... en verteld hoe dat in de praktijk mij beïnvloedt. Niet zo gek, namelijk... Um, Zoiets kun je je voorstellen: dat je dus uh, een onderdeel van je verslaggeving. juist die processen maakt die jou het werken moeilijk maken. Um, ik kan me voorstellen dat je daar op zijn minste over nagedacht hebt. Hoe is die afweging dan gemaakt? Nou ja, die afweging die maak je van geval tot geval. En kijk, en als jij moet werken als correspondent in een land. wat geen volledige persvrijheid heeft, dan moet je dat bekendmaken in je lezen. Dat heb je ook gedaan van je luisteraars. En, en dan, dan kun je onder die zeggen van, ik wil onder die voorwaarden toch verslag blijven doen uit het land, ook al zijn er beperkingen. Maar in dit soort gevallen, of wij nou naar een oorlogsgebied gaan, of, of, of meegaan met zo'n actie, uh, of in andere, ons in andere spannende situaties gegeven, dan moeten we vooral geval tot geval af, afwegen van, a ah, wat zijn de risico's? Nou, die zijn in dit geval te overzien. Maar wat, zijn de, de, wat is de ruimte die je krijgt om je uh, journalistieke werk te doen? Is die ruimte nul of te, of te klein? Ja, dan is het niet eerlijk tegenover de lezer om het anders te suggereren. Punt is duidelijk hier. Uh, allebei bedankt voor het Gesprek over deze kwestie. Graag gedaan. Het geld blijft binnenkomen om onderzoeksjournalist Brenno de Winter te steunen in zijn juridische strijd. Een uurtje geleden waren er inmiddels 224 donaties binnen met een totaalbedrag van ruim 6500 euro. Het streefbedrag was 2500 euro. De Winter werd vorige week verhoord omdat hij had aangetoond dat de OV-chipkaart gevoelig is voor misbruik. Er zouden bij strafbare feiten hebben gepleegd, maar die waren volgens de journalist nodig om het lek aan te tonen. Producent Endemol moet op zoek naar een nieuwe topman, meldt het Volkskrant Vandaag. Inon Krijs stopte na ruim drie jaar mee. De nieuwe baas heeft onder meer als taak om de enorme schulden van het mediaconcern naar beneden te brengen. Met teksten als sale en uitverkopen van kleding voeren medewerkers van de Wereldomroepactie op het Binnenhof. Ze zijn boos over de enorme teruggang in het budget van 46 naar 14 miljoen euro. Petities werden ook aangeboden met meer dan 11.000 handtekeningen van luisteraars... die vinden dat de Nederlandse uitzendingen van de Wereldomroep moeten blijven bestaan. Sinds vanochtend 8 uur is er ook een speciale actieuitzending bezig. Voor de ingang van de Tweede Kamer doen we rechtstreeks verslag van het mediadebat. Prominenten uit de politiek, media en cultuurwereld debatteren over de waarde van uw wereldomroep. U, de luisteraar van Radio 1, heeft gekozen wat uw favoriete Franse liedje is... dat het Tour de France gevoel oproept. Het is Nathalie van Gilbert B. geworden. Hij staat bovenaan in de eerste Radio 1 Tour Top 100. Tijdens Radio Tour de France worden dagelijks vijf platen uit die Top 100 gedraaid. Julien Clerc is met zes chansons in de Top 100 het populairst. Op de voet gevolgd door Adamo met vijf hits. Het Jeugdjournaal had gisteravond de tienjarige Helene Lok als mede presentator. Ze had de wedstrijd gewonnen in het kader van 30 jaar Jeugdjournaal. En dat klonk eigenlijk heel goed... Een park vol pop vandaag in Den Haag. Daar werd Park Pop gehouden. Het grootste gratis popfestival van Europa. Helene is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoe was, het, hoe was het om dat te doen? Heel erg leuk. Ja? Was je vandaag de koningin van de klas? Hadden ze allemaal gekeken? Ja, ze hadden allemaal gekeken. Ja. was je ook zenuwachtig? Nee, echt niet. Ik geloof er niks van. Nee, ik was echt niet zenuwachtig. Echt niet? Hoe kan dat? Weet ik niet. Je dacht, ik klaar dit klusje wel even gewoon. Wat ja, ik doe het graag dus. Ja, wat, wat moest je allemaal doen van tevoren uh, om hem om, om goed te kunnen presenteren? Uh, ik, heb, uh, ik mocht tekst die ik moest voorlezen, moest ik een paar dikgedrukte woorden maken. Van die woorden zeg ik dan luid. En uh, ik heb heel erg veel geoefend. En uh, zo gaat het wel. En, en met wie heb je geoefend? Heb je nog broertjes en zusjes? Uh, ja, maar die uh, gingen naar, naar beeld en geluid. Oh ja. dus, en ik heb met Miluska geoefend. Oh ja, en die kan het ook wel goed, hè, geloof ik? Ja. ja. Wat, wat viel je het meest op bij het presenteren van dat tv-programma? Uh, dat eigenlijk heel vaak overnieuw moet gaan. Want het gaat heel vaak fout, of dan gaat er iets in de regeling fout... en dan moet het weer heel vaak overnieuw. Ja. En, en vertel, wat, wat zeiden ze in de klas vandaag allemaal? Nou, dat het heel goed ging. Ja, was er ook nog iemand die was een beetje jaloers misschien, of... Uh... Nou, dat heb ik eigenlijk niet gemerkt. Nee, nee die, die zei gewoon niks misschien. Uh, wil jij later uiteindelijk bij de televisie gaan werken? Uh, ja. Ik wil graag actrice of presentatrice worden, maar ik denk nu toch wel meer presentatrice. Nou, of allebei. Ja. Wat maakt het uit, joh. Ik hoop tegen die tijd dat de publieke omroep nog wel bestaat, maar uh, ik, ik, ik hoop je graag een keer tegen te komen hier. Oké, okay, en leuk dat je even aan de telefoon kwam, Helene. Ja, bedankt voor het interview. Hoi hoi. Doei. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De yeah. Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Vandaag gaan we in ons mediaarchief 41 jaar terug in de tijd. In de 1970 zond de VPRO een experimenteel radioprogramma uit... onder de titel Paranoia Radio Show, dat de hippie-tijdgeest moest vangen. Een jongen was een vogel, een meisje, een chick... en men sprak elkaar aan met het universele hey man. Op 26 juni 1970 werd de laatste aflevering van dit typische VPRO-programma uitgezonden. We hebben een fragment van een eerdere aflevering... waarin de hippies willen ondervinden hoe het voelt om arbeider te zijn. Zit je nu allemaal, schrap. Want daar komt die, de Paranoia Radio Show. Om redenen van solidariteit met de arbeidende klasse en natuurlijk ook om het geld besluiten onze beide vrienden zich te melden voor eenvoudig maar nuttig fabriekswerk. Hey men, uh, hier, hier melden, staat er. Zullen we hier, ja. hier melden dan? Uh, Laten we maar even de deurtje gaan, weet je wel. Er, er, er zit iemand thuis in uh, oh, een, zappij, een, uh, oude Een oude doorgetripte vogel. moet je kijken? Tenminste. <laughs> <Ja>. nou, uh, <laughs> Zo vroeg op de ochtend. Uh, hey men, goedemorgen. Helemaal door de en die de links achter de grote hal in mijn pletterij. Met die gele stenen daar zo. ja, hey, mensen je wel die gast zijn, Want dat doe ik geen lopen meer, weet je wel? Ja, <laughs> uh, sluit je voor. <laughs> dat was hem dan weer. Volgende week meer van de Paranoia Radio Show. Uiteindelijk zijn er tien afleveringen van deze paranoia-radioshow uitgezonden. Medewerkers waren onder meer VPRO-coryveeën als Jan Donkers... Arend Jan Hierma van Vos en Rogier Proper. Lunch met Jurgen van den Berg. In Den Haag gaat de kogel door de kerk van de publieke omroep op dit moment. Het mediadebat is daar bezig. Ons eigen NCV-directeur Koen Ammerhuis is erbij. Zit daar op de publieke tribune. Is eventjes naar de mediatoren van de Tweede Kamer gekomen... om er met ons over te praten. Koen, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Wat is het opvallendste dat je tot nu toe hebt gehoord daar? Van de paranoia-mediashow, bedoel je? <laughs> nee, dat was op de radio. Ik bedoel bij het debat. Ja, bij het debat. Nou, het opvallendste vind ik eigenlijk dat uh, uh, we... Getuigen zijn van een kabinet zonder een werkelijke visie met een coalitie die echt helemaal op slot zit. Ten aanzien van het plan en een oppositie die wat verdeeld is. En daarmee wordt de publieke omroep echt speelbal van uh, politieke spelletjes en uitruil. Ja, uh, dat betekent dat er eigenlijk weinig ruimte meer is. Uh, jullie zijn daar met meer omroepdirecteuren. Ja, ja, ja. Uh, er wordt Iedereen natuurlijk is wel aanwezig. Ja, is, het, is het de bedoeling om in de wandelgangen dan toch nog wat te lobbyen hier en daar, of heeft dat helemaal geen zin? Nou, dat is een beetje afhankelijk van hoe de rest van het debat verloopt. We hebben nu net de eerste termijn achter de rug, en daarin is duidelijk dat. Uh... De uh, partijen hun, hun vooringenomen positie nog steeds handhaven. Er is uiteraard uh, wel zorg, zorg bij iedereen. Zeker voor uh, de omvang van uh, de bezuinigingen. Maar de constatering blijft toch dat uh, een fusiebeweging zoals wij die voornemend zijn... en een aantal anderen ook, dat die niet uh, beloond zoals wij denken dat het redelijk is. En dat uh, de contributie voor leden minimaal... Dat nog steeds die 15 euro behoorlijk boven de tafel hangt met hooguit een iets lager tarief voor jongeren. Ja, dat is, dat is er uitgekomen voorlopig een jeugdlidmaatschap. Wat vind je daarvan? Nou, ik weet nog niet of dat eruit gekomen is, maar er zijn een aantal stemmen voorop gegaan. Op zichzelf kan ik me daar best wel wat bij voorstellen, maar ik kan net zo goed redeneren waarom dan ook niet voor de kleine beurs, voor ouderen uh, mensen die uh, alleen maar met een AOW uh, moeten rondkomen. Daar is uh, 15 euro opeens ook een verdrievoudiging voor. En dat is waarschijnlijk ook te veel. Ja. Even over Radio 1. Wordt daar iets over gezegd? Nee, op dit moment nog niet. We hebben in het BCG-onderzoek natuurlijk wel kunnen lezen... dat er behoorlijk ook op radio zal moeten worden bezuinigd als alles doorgaat. Uh, en dat zal dan vooral veel samenwerking en, en integrale redacties betekenen. Ja, hoe dat eruit gaat zien, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. De PVV wil meer Nederlandstalige muziek op bijvoorbeeld Radio 2? Ja. Gaat dat gebeuren, directeur? Nou... <laughs> Dat, volgens mij gaat de PVV daar helemaal niet over. Ik vind dat een, een inhoudelijke keuze die we met de omroep in Hilversum heel goed kunnen maken. Volgens mij is er ook meer dan ruim voldoende aanbod op het gebied van Nederlandstalige muziek. Ja, um, nou is van de week heeft Maurice de Hond een peilingje gedaan. Uh, daaruit blijkt dat die omroepbezuinigingen veruit favoriet zijn bij, uh, bij de Nederlander. Uh, daar hebben ze minste moeite mee, laat ik het zo zeggen. 76% zag dat wel gewoon zitten. Ja. Dat, dat geeft niet veel hoop en ook niet veel steun eigenlijk. Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat de meeste mensen die die vraag beantwoorden... zich echt realiseren dat de bezuinigingen bij de publieke omroep bovenproportioneel zijn. Dat we moeten bezuinigen, dat vinden we allemaal... Uh, en dat, dat doen we ook van harte aan mee, want dat is ook ons Taak om, om ons deel te leveren. Maar om nou twee keer zoveel te moeten leveren, daar eh, hebben we van elkaar met, tegen elkaar gezegd. Ja, dat vinden wij gewoon te veel. En als mensen dat begrijpen, wat het uiteindelijk betekent, dan zullen ze misschien hun eh, stemming bijstellen. Ja, Nou, voorlopig schorsing dus. Er wordt daar wat gegeten. Misschien in de wandelgangen toch nog ergens een appeltje ja. geschild. Je weet het ja, niet. Ja, dat hoop ik wel. Ja. En dan straks horen we de minister. En wie weet horen we van jou ook nog meer. Dank voor nu, okay. Koen Abbenhuis. Graag gedaan. Zometeen praten we hierover door in het mediaforum. Dat doen we met Hans La Roes. Het is vandaag zijn laatste werkdag bij de NOS als hoofd NOS Nieuws. Hij gaat vertrekken. Maar op die laatste dag heeft hij toch nog de moeite genomen... om even ons mediaforum aan te schuiven. Samen met Bert van der Veer. Nu eerst Jan van der Putten. NOS Journal. De brandweer heeft 138 bewoners uit het verzorgingshuis in Nieuwegein geëvacueerd bij een grote brand. Het vuur in zorgcentrum De Geinse Hof van de vuurse schans is nog steeds niet onder controle. Die brand begon op het dak waaraan wordt gewerkt. VVD en CDA in de Tweede Kamer zijn voor een speciaal jeugdlidmaatschap van de omroepen. Zo moet worden voorkomen dat jongeren straks afhaken. In het algemeen steunen VVD en CDA met de PVV een verhoging van het lidmaatschap van 5,72 euro naar 15 euro per jaar. Een vrouw die gisteren in Deventer bij een alltimer-evenement gewond raakte is overleden. Ze werd geraakt toen er een oefen in de oefenronde iets misging met een van de wagens. Een andere gewonde een man heeft een beenbreuk. En trillerauteur Paul Goeken is overleden. Hij schreef onder de naam Suzanne Vermeer. Van titels als All Inclusive en Zwarte Piste werden tienduizenden exemplaren verkocht. En de schrijver was 48 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De zon schijnt volop en inmiddels is de temperatuur verder opgelopen naar 26 tot 28 graden. Vanmiddag verandert er eigenlijk weinig aan het zonnige weerbeeld. En in een groot deel van het binnenland wordt het ruim 30 graden. De wind die komt vandaag uit het zuidoosten, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. En aan de kust en op het IJsselmeer staat zo'n windkracht 4. Nou, vanavond dan is het helder, blijft het nog lang warm en komende nacht koelt het af naar een graad of 18. Dan morgen, dinsdag, dan is langs de westkust al kans op een enkel buitje. In de rest van het land blijft, een groot, blijft het een groot deel van de dag droog en ook zonnig. En pas aan het einde van de middag en in de avond... dan trekken er stevige regen- en onweersbuien over het land. Daarbij is overigens ook kans op hagel- en windstoten. Smiddags wordt het over in het oosten plaatselijk nog 35 graden. Woensdag eerst nog buien, daarna droge weer. En het wordt dan met 20 graden een stuk frisser. ANWB-verkeersinformatie. Fielers staan er op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knooppunt Muidenberg, 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De is dicht. A2 van Utrecht naar Amsterdam is helemaal dicht... tussen Vinkeveen en Apkouden Na een aanrijding staat 6 kilometer fieler vanaf Breukelen. A27, Gorkum richting Utrecht... tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk, 2 kilometer. De N62, de wester tunnel is dicht richting Gent. En dat komt door een vrachtwagen met pech. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met uh, vandaag de gelegenheid van zijn allerlaatste werkdag... als hoofdredacteur van NOS Nieuws, Hans LaRouche. Speciale gast, welkom. Leuk dat je hier Dank bent. Dankjewel. Ja. Uh, en uh, Bert van der Veer, programmamaker, regisseur... TV-deskundig ook, noem we je ook Niet altijd. op zijn allerlaatste werkdag. <laughs> nee, nee. Dat is ook maar nou, oh, ja, ik, mijn, we, mijn, mijn werkdag hier. Ik wil net ja. zeggen, hij, hij gaat niet helemaal stoppen natuurlijk. Um, ik heb volgens mij de afgelopen tijd nog nooit zoveel interviews met jou gelezen. Ik, ik zag ja. je echt overal voorbij komen. Welke vraag is nou nog niet gesteld? <laughs> Deze. <laughs> uh, nou, volgens mij is wel alles langsgekomen. Van uh, zaken waarvan ik nooit dacht dat ze ook uit de knipselarchiefjes uh, zouden komen. Tot of een privézaak ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb uh, moeten ontkennen, geloof ik, dat ik ooit een moord heb gepleegd. <lacht> en het punt is dat als je, als je dat blijft ontkennen, dat mensen altijd zullen... ja, maar hij zal wel ergens een arm hebben afgehaakt. Dat zal vast wel waar zijn. Dat is wel een trille scenario, <lacht> ja. hoofdredactuur in Journaal. Ja. Bert, welke vraag zou jij uiteindelijk Hans willen stellen? Ja, hun... ik wist dat je die vraag <lacht> ging stellen. Waarom je zo'n hekel heeft aan Paul Witteman? Uh, ik heb niet zo'n hekel aan power weet Waar jij ik regisseur vind... van bent, voor de goede orde. Ja, maar waar Hans uh, inderdaad nou, zich laatdunkend over heeft uitgelaten. Ja, omdat ik uh, echt vind dat het, uh, dat het, dat het vaak uh, iets te gemakzuchtig uh, gaat in de, de manier waarop de interviews worden, worden uitgevoerd. En omdat ik nog een klein appeltje met Jeroen Pauw had te schillen. Ja, oké. Okay. Dus dan zegt omdat je een slecht interview. Nee, met, de, een vervelend interview. met Jeroen Pauw hebt gehad. De eerste reden was. dat het programma over zijn houdbaarheidsdatum heette? Dat is wat je gezegd hebt, de, de de zijn eerste, houdbaarheidsdatum. Ja. ja, maar de eerste reden dat ik vind dat het in zijn interviews. en ook overigens in zijn gastenkeuze wat te gemakzuchtig is geworden. dat heeft me tot de conclusie geleid. Het andere is uh, argument B, een sub-argumentje. Ja, maar wel een beetje. Wat was dat eigenlijk voor Appeltje? Een primitief argument. Wat was dat appeltje? Uh, <laughs> nou ja, gemakzuchtigheid. Dus, uh, laat ik zeggen, nee, op... maar u had nee, nog dat... een appeltje met jullie ja, gebouwen. Ja, dit. Nee, oh. maar dat, uh, laat ik zeggen, iets beweren met, uh, met groot misbaar van woorden... Uh, en daar een hele conclusie op baseren. Terwijl het echt totaal nergens op stond. Dat ging dat over, ging over, over of... RTL nieuws. Ging, nee, nee, het ging over de verkiezingsdag. Hij zei, NWS heeft niet uitgezonden. Oh, ja, ja, ja, de verkiezingsdag... Ja. is de volgende ochtend wakker geworden. En ik heb gezegd, op het moment dat het kabinet viel... keken er veel meer mensen dan NOS dan naar RTL. En dat is namelijk maar goed. Feitelijk juist. Je hebt ook iets gezegd over Radio 1, de zender waar we op nu zitten. Uh, dat vind ik ook even ja, interessant. De vraag. Ja, <lacht> ja, ik, dacht, ik ga ik eens even de vraag stellen. Uh, je mag ook nog eens een keer, ja. Je hebt gezegd, uh, ik weet niet meer ja. in welk interview het was, maar een van die vele die we de afgelopen tijd hebben gezien. Uh, laat Radio 1 maar helemaal door de NOS uh, vol uh, maken. Dat is eigenlijk veel beter en goedkoper ook. Ja, maar dat komt, dat komt door wat er nu in Den Haag gebeurt. Je hebt er net aandacht aan besteed. Het, het systeem, dat wordt behoorlijk onder druk gezegd, gezet om financiële redenen. En ik vind dat je eigenlijk in die omstandigheden anders moet denken. Dan moet je dus gaan kijken... wat is nou de taak van zo'n bestel? Wat is de taak van, de, van radio in dit geval? En hoe los je dat beter op en goedkoper? En naar mijn idee kan uh, de nieuwszender... de nieuws- en sportzender die Radio 1 is... kan beter gemaakt worden... als die strakker vanuit één, uh, één hand... en vanaf één werkvloer wordt gemaakt. En dat wil dus niet zeggen dat ik alleen maar NOS-mensen daarop wil. Nee, want er zijn genoeg mensen bij andere omroepen... Zo stond die het er af... wel, trouwens. Nee, nee, nee, nee. Er zijn genoeg mensen bij andere omroepen... die eraan mee kunnen draaien, maar niet plukjes omroepen met alle overhead die, uh, die op andere plekken zitten... en dan af en toe hier komen. Ik denk juist in tijden waarin het systeem onder druk staat... moet je uh, proberen andere oplossingen te doen... dan alleen maar het bestaande te behouden en iedereen zijn zin te geven. Maar dan maar, laat je dus de diversiteit die er nee, nu is... Nee, want die kan je organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat diversiteit... en dat klinkt in zin niet populair... maar beter uit één plek georganiseerd kan maar, worden dan uit 24. Maar de consequentie van wat je zegt, Hans, is dat... wat geldt voor Radio 1, geldt voor het totaal van de publieke omroep. Ja, maar ik, kijk, ik heb uh, al meer moet gezegd... moet gewoon afgelopen zijn met die clubjes. Nee, oh, maar ik heb al meer gezegd... dat je niet moet redeneren vanuit het geld en het aantal omroepen... en beide wat nee. terugbrengen, maar dat je moet redeneren uit... wat zijn nou de taken en de functies van een publieke omroep... en dan bouw je een nieuw bestel. Dat is wat ik ja. vind. Dus dat is ja. in zekere zin wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... volgens mij al jaren geleden voorstelde... toen het focus op functies heette. Ja. Dus ja. redeneren vanuit de functies en niet vanuit omroepen. Dus Precies. durven dus het huidige, ingrijpend te het verbouwen. bestel kan opgeheven worden. Het huidige bestel kan flink verbouwd worden. Wat vind jij daarvan, Bert van der Veer? Ja, nou ja, goed. Euh, ik, ik vind dat het niveau waarop op dit moment gediscussieerd wordt... tussen Den Haag en Hilversum en alles daaromheen... Ja, ik, ik, word, ik word er echt zo langzamerhand heel erg moe en heel erg ziek van. Het, ik ben vanochtend ben ik in de gelegenheid geweest om uh, anderhalf uur, nou dat is toch wat hè, naar de commissievergadering uh, te, te, te luisteren. Hoofdzakelijk dankzij Politiek 24. Uh, eerlijk gezegd, oké, okay, Hans, uh, dank. <laughs> daar hoor ik alleen al, als ik even mag Jurgen... daar hoor ik voorbij komen dat de VVD uh, het ledensysteem zoals dat er nu aankomt, als een ultieme test ziet voor de publieke omroep, maar daar geen criteria voor heeft. Dat vind ik merkwaardig. Als ik ja. op moet voor mijn rijbewijs, dan weet ik wanneer ik een fout heb gemaakt. Daar hoor ik Boris van der Ham, wat toch niet de slechtste is... een verdedigingslinie optrekken voor het Nederlands drama. Maar hij noemt het behalve van godlos Gooise vrouwen. Gooise vrouwen is RTL, uh, Boris, uh, sorry. Uh, en ik hoor de mevrouw van GroenLinks uh, zeggen... dat uh, vernieuwing alleen mogelijk is door nieuwe omroepen... tot het bestel los te laten. Ja, wat krijgen we nou? Dat, dat, dat kan toch gewoon niet waar zijn? Ja, dat, dat, dat, dat, die dat, nieuwe, dat zijn amateuristische nitwits die gaan over onze toekomst. Wow. En dat irriteert me maat Maar ja, die, die nieuwe omroepen? Die, dus nu de, de, die hebben nu een aspirantstatus verpoond en, en WNL. Wat je er ook verder van vindt. Maar die moeten dus nu ook allemaal leden gaan werven. En dan straks opgaan ja, in dus, een andere dus organisatie. Dus idioteria mogen daar niet eens een leuk cadeautje bij geven. Bedoel, het slaat allemaal neer. Er wordt een deken van gezamenlijkheid, en van fusies over die publieke omroep heen gehangen. En tegelijkertijd moeten ze zich gaan profileren omdat ze leden moeten hebben. Ja. Het slaat toch allemaal nergens op? Het is toch gewoon domheid dit? En, en inhoudelijk bemoeien met de programma's, want dat hoorden we net ook... dat oh ja. de PVV heeft het allemaal over de Nederlandstalige liedjes. Ooit. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, um, ik zou wel willen dat sommige Kamerleden... inderdaad verstandige speeches houden, maar daar ga ik ah, niet Jij al... zei het, trouwens, in een van die, ik... die Martin Bosma... heel verstandige dingen zei over de NON. Nee, ik zei ooit, nee, het ging om hoe denken ze nou in Den Haag? Hoe denkt de PVV over Den Haag? Want er heerst dat beeld van overal moet, uh, moet, moet de hakbel in... En toen, werd er, toen heeft hij een keer gezegd, ja, ik wil eigenlijk maar één zender. Maar als er dan toch één zender is, dan moeten jullie, de NOS, er maar op. Dat was even om aan te geven uh, dat, ze, dat ze ons niet op alle punten dwars zitten. Maar ik vind inderdaad, uh, en daar ben ik het met Bert eens... dat uh, het niveau waarop een debat wordt gevoerd... het is namelijk niet zomaar even een commissievergadering tussendoor. Je hebt het over een bestel dat, uh, dat tot 2020 door moet. Dat dat wel... Laat ik zeggen, ietsje beter beargumenteerd en ietsje beter bedacht mag worden. En dat het inderdaad ja, dat... niet moet gaan over de vraag of je nou op de radio meer Nederlandstalig moet, moet, moet, moet draaien of niet. Dat is echt totale onzin dat Kamerleden zich daarmee bemoeien. Ja. Nou, het ging nog verder, ik Hij zei zelfs dat hij, hij vond dat de programma's van Paul Roosemuller zeker niet meer op de publieke omroep moesten. Nee, ja, ja. ja, maar we zouden ook kunnen zeggen dat er misschien wat meer Arabische muziek op Radio 2 moet, omdat toch een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking uh, daar buitengewoon op gesteld is. Ja. Nou, dat blijkt ook wel. De Volksland opent zelfs met een uh, Arabisch ja. sprookje aan de Amstel. Dat is de opening ja. van de volksland deze ochtend over die zangeres. Faye Roes, moet je geloof ik ja, zeggen. Is, ja. is, is, is dat terecht, dat ze daarmee de voorpagina vullen? Ik vond het wel lekker wakker worden vanochtend, eerlijk gezegd. Ja, ik, uh, ik, ik las af, afgelopen weekend ergens dat, uh, ik, ik meen The Guardian... Uh, van plan is de hele nieuwsredactie zolang zo man maar eens op te heffen of in ieder geval te minimaliseren, omdat kranten meer functie kunnen hebben... met achtergrondverhalen en dit soort sfeerreportages. En ik denk dat de volkskant die weg ook aan het zoeken is. Ja. Ik zie bij de Volkskrant nu wat je ook bij NRC Next ziet. Het is eigenlijk dat je, dat je inderdaad een opvallend verhaal... niet per se het harde nieuwsverhaal van de dag uh, kiest... om je uh, af te, uh, nou, laat ik zeggen, een, een aparte positie te geven ten op van je concurrentie. En het punt is, kranten beginnen te begrijpen, heeft wel heel lang geduurd, dat die nieuwsorganisaties op internet eh, en, en, en radio en tv, dat die toch al die verhalen wil brengen. Dus het, het, het, tenzij je een eigen verhaal hebt dat opvalt, dat niemand heeft, moet je er vooral op openen. Maar in alle andere gevallen moet je niet, laat ik zeggen, de verhalen van radio, tv, internet nadoen. Dan kan je beter je eigen keuze maken en op die manier opvallen met goed geschreven of goed gefotografeerde verhalen? Um. Nog even over, uh, over jouw uh, afscheid. Want het, het gaat heel vaak inderdaad... Dat, dat, dat, die kwestie met Power ook al even net... Uh, het gaat heel vaak over die strijd ja, met is, RTL, hè? Dat is iets te simpel. Kijk... Ik, ik, ik heb al wel meer gezegd. Um, ik vind RTL heel belangrijk, want het heeft ons wakker gemaakt... en wij houden elkaar wakker. Maar de feitelijke en de, de, de werkelijke concurrentie... want de markt tussen RTL en ons is wel zo'n beetje verdeeld. De feitelijke concurrentie is volgens mij vergelijkbaar... met uh, wat er ooit met YouTube en Facebook gebeurde. Namelijk dat er ergens in een schuurtje of in een kamertje... of in een keldertje twee of drie jongens, meisjes... dingen zitten te bedenken die over drie jaar heel groot zijn... en via die digitale wereld over ons heen spoelen. En als je er niet aan meedoet of als je, je niet je rol erin wil... Uh, kunt vinden, je ook vervolgens wegspoelen en, en, en, en, en, en, en oude bollen, oude bakken maken. Dat is een discussie die je in de Kamer bijvoorbeeld helemaal niet terug ziet komen. Die, die, die vernieuwing waar een organisatie als deze en een heleboel andere organisaties echt volstrekt open voor moeten staan en waar ze naar moeten kijken, dat is veel spannender dan de vraag uh, of trouw nou een verhaal iets eerder had dan de volksstand of omgekeerd. Nee, maar, of dat, dat, uh, dat geldt dus ook voor RTL, Nieuws en het nos verhaal ja, ja. ja. het, het is ook een beetje beeldvorming. hoor. Ik heb uh, destijds uh, tien belangrijke Nieuwsevents voor de, voor de vaardaggidsen onderzocht wie er nou eerder was... of wie er nou uitgebreider was, et cetera. En ik denk dat waar het NOS-journaal vooral last van heeft gehad... Ik geef toe dat was voor de tijd dat Hans La Roes aantrad. Was dat ze zo slecht hebben geopereerd op de dag dat Lady Di uh, in Parijs om het leven kwam? Toen dat, is de beeldvorming ontstaan. Ja. Ik kwam uiteindelijk tot de conclusie dat van de tien onderzochte events. het in drie gevallen gelijk spel was. En met een beetje moeite heb ik RTL met 4-3 laten winnen. Maar jij vindt wat dat beeld, dat beeld bestaat. Echt... en dat vind je wel vervelend. Nou ja, nee, ja, kijk, dat komt omdat het, het is een soort repeterende breuk is die in interviews altijd terugkomt. Voor mij is het helemaal niet het belangrijkste van wat journalistiek is... of wat, wat de NOS is op dit moment. Voor, voor RTL geldt dat waarschijnlijk ook. Het is wel leuk. Het is vooral een discussie tussen journalisten. Maar uh, kijkers, luisteraars en mensen op, op internet... hebben gewoon behoefte aan een organisatie die ze goed vinden. En één uh, zoekt dat bij RTL en de ander zoekt dat bij de NOS. En inderdaad, wij moeten elkaar op kwalitatieve manier uh, dwars zitten... Nee? Uh, concurreren. Uh, je moet proberen verhalen echt als eerste te hebben. Maar die wedstrijd, dat is uh, ja, een beetje een spel voor mensen aan de zijlijn. Mm. Um, uh, laten we het nog even hebben over de wereldomroep. Want daar is wel een hele hoop over te doen. Die uh, protesteren vandaag ook in Den Haag. Die zijn dan met speciale uitzendingen bezig. 46 miljoen was het budget uh, teruggedraaid naar 14 miljoen. Um, terecht? Ja, ik, ik vind de hele discussie over de wereldomroep echt een, een beetje een moeilijke aangelegenheid. Omdat het toch een, een, een kwestie is van sentiment. Ik bedoel, ook ik heb met een radiootje in mijn tentje gelegen en naar de, de Radio Tour de France reportages geluisterd. Ik geloof dat ik, dat, nu niet meer, dat ik daar de wereldomroep nu niet meer voor nodig heb. Als de wereldomroep in het leven is geroepen om een, een soort van ontwikkelingshulpachtige uh, functie te hebben, dan weet ik ook niet of dat... Ja, ik, ik vind het, altijd, het altijd een beetje triest voor de mensen die, die het overkomt. Maar tegelijkertijd vind ik het heel erg moeilijk om een, een goede verdedigings- en een goede pleitnota voor de wereld om op, op poten te zetten. Ja, ja ik, ik denk in, uh, in, in de internettijd is die specifieke rol van de wereldhoep eens weg. Uh, daar moet je gewoon, like ik zeg, in alle rust over dis kunnen discussiëren en, en besluiten nemen. Wat je nu wel ziet, is dat, uh, dat uit een soort van. Uh, ja, er zit een zeker gevoel van rancune bij, volgens mij, bij de besluitvormers. Dus dat je niet zegt, van: hoe gaan we dat afbouwen op enige termijn? Hoe doen we dat fatsoenlijk? Nee. Het antwoord is, hoe zetten we er zo snel mogelijk het mes in? Ja. En hoe zorg ik ervoor, mevrouw van Bijsterveld, op mijn begroting... dat die wereldomroep zo snel mogelijk... Nee, dat is een probleem waarom al bezig staat. lijkt te zijn. Ja, die richt zich ook tegen de rest van het systeem. Maar ja. hier gaat hij dan eventjes gaat hij heel hard, omdat dit al in 2013 gebeurt. Dus dit gaat echt met een enorme klap. En eh, ik vind dat je over taken en, en, en veranderingen moet discussiëren. Maar dat daarbij hoort dat je een fatsoenlijke manier van afbouw en verandering eh, tot stand brengt. Dat is ook wat zij vragen. Hè? Van, eh, geef ons nog wat tijd. Eh, dan kunnen ja, ze dat, zich nog beter verdiepen. dat geldt voor de Dat geldt ook voor de kunst waar het vanmiddag in de Tweede Kamer nog over gaat. Natuurlijk uh, uh, moet er iets gebeuren. Dat vinden we allemaal. Maar waarom, waarom zo hard en waarom zo dommig en nou. waarom zo bottebeilerig? Um, PVV, uh, daar is hij weer, Bosma, heeft gezegd van dat er bij de omroepen nog maar drie mensen mogen zijn die boven de balken de norm verdienen. Nou, de NOS is er nu straks eentje kwijt, dus dat scheelt. <laughs> bij de NOS verdient op dit moment niemand boven de balken. De hoofdredacteur ook niet? Nee, de hoofdrecteur uh, wordt goed betaald, rond de 130.000 euro. Maar als je rijk wil worden in de journalistiek, dan moet je echt nee. bij de krant of bij de commissie gaan werken. Nou, voor de Toksen. Voor uh, een talkshow, ik zie de <laughs> uitnodigingen wel komen. <laughs> um, maar, maar, maar, maar het is gewoon, joh, het is gewoon uh, laat ik zeggen, het is, het, is, het is demagogie. Het klinkt leuk in, in, in een aantal kringen. Want nu mogen het geloof ik acht zijn of zo. Ja, maar het gaat, ja, maar het is, gaat ook het is, weer nergens het is, het, is, het, is ook, het is demagogie, maar het is ook tactiek. Want het is natuurlijk gewoon zo dat die, die grootverdieners van, van de publieke omloop... types als uh, Matthijs van Nieuwkerk of Paul de Leeuw of uh, noem ze maar op... dat die ook gewoon ongelooflijk veel centjes in het, in het laadje brengen voor die publieke omloop. Dus op het moment dat je die weet te kort wieken, uh, dan wil uh, ik wil eens zien wat er gebeurt. Daar verlies je een heleboel geld mee, meer dan deze mensen verdienen. Wat ga je doen, Hans, na vandaag? Um, Vanavond groot feest. Vanavond groot feest. En ik heb geen idee wat er gebeurt, maar het zal vast mooi zijn en het weer is buitengewoon mooi. Okay. Een speciale aflevering van In, hoofdrol, In de hoofdrol. In de hoofdrol. Nee, ik denk het niet. <laughs> This was your life. Um, Nee, ik wil de komende twee maanden uh, zo weinig mogelijk doen... dat je gewoon een beetje vakantie vieren, uh, mijn hoofd leegmaken. Ik wil gaan schrijven, ik wil op verschillende plaatsen gaan lesgeven. Maar schrijven als in een, als in, een boek? Uh, ja. Over jou. Uh, ik, ik vind mezelf eigenlijk, zo ben ik ooit begonnen... en zo wil ik graag uiteindelijk een schrijvend journalist. Maar over je ervaringen, zeg maar, al die nou, jaren... Nou, nee, want ik vind het niet zo interessant om memoires te maken... want volgens mij wil niet iedereen weten wat ik op het moment X deed. Maar het is wel zo dat bepaalde gebeurtenissen binnen de MS... of binnen de nieuwssector... Uh, kunnen een model staan voor wat grotere verhalen over de journalistiek. Oh, whatever. Dat ga ik uitwerken. Ik, ik heb dat nog niet concreet gedaan. Ik heb wel afspraken. En ik wil um, ook in het buitenland organisaties zoals de onze... die nog uh, multimediaal of crossmediaal moeten worden... en de manier van denken daarbij moeten ontwikkelen... wil ik ook wel adviseren, Adviseerde. bijvoorbeeld in het verband van de EBU... de European Broadcasting ja. Union. En over dat lesgeven nog even. Wat is dan de belangrijkste les die Hans Laroes aan die jonge beginnende journalisten geeft? Uh, je publiek veel serieuzer nemen dan, uh, dan in de afgelopen jaren uh, is gebeurd. Daar is al heel veel veranderd. Ik zie publiek niet langer, zeker met de mobieltjes, etcetera, als nieuwsconsument... maar als potentiële nieuwspartner. Kijk aan, dus dat ze ook zelf met uh, nieuws aankomen. Uh, bedankt dat je hier was. En succes bij alles wat je gaat doen. Ja, dankjewel. Bert van der Veer komt hier wel terug, hè? Gewoon. Ik heb de hele zomer voor je vrijgemaakt, joh. <laughs> Fijn dat jullie er waren. Hans Laroes en Bert van der Veer in het mediaforum. Dit is Radio 1. Lunch. En dan gaan we snel door naar de andere kant van de tafel, want daar zit hij klaar. De eerste kandidaat in deze week van de nationale nieuwsquiz, Herman Jansen, 61 jaar uit Nijverdal. Welkom. Dankjewel. U hebt een eigen boekenzaak. Dat klopt, ja. Voor christelijke boeken. Ja, gespecialiseerd in uh, christelijke boeken, ja. Is dat, is, is dat uh, want bedoel, je hebt tegenwoordig de iPad en alles, bedoel, mensen komen daar echt nog boeken kopen? Ja, koop, inderdaad, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat net als in de hele boekenbranche het wel onder druk staat door alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn. En zijn, zijn die boeken intussen ook allemaal wel op die iPad te krijgen? Er zijn al heel wat boeken ook uh, in, als e-book uh, verschijnen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Er zijn wel ontwikkelingen die, uh, die snel gaan. ja. ja, ja nou, het, is, het lijkt me toch mooi als je eigen boekenzaken hebt, dat je daar dan ook een beetje kan uh, rondneuzen en zo. Ja, uh, zeker. Dus dat ja. is een mooi vak. Zeker. Uh, we gaan kijken of u het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. Het wordt 30 graden, een tropische dag met veel zon. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over het weer. Ja, na ruim drie weken wisselvallig weer was het vandaag weer warm en zonnig. Gereden dus om erop uit te trekken. Nou, het was super gezellig, we hebben ontzettend veel lol gehad met z'n allen. Met super weer, helemaal geweldig. Ja, druilerige koude zaterdag en dan een stralend eind van het weekend. Vraag 1. Door dat mooie weer trok een gratis muziekevenement in Den Haag... meer bezoekers dan verwacht. Zo'n 275.000 mensen kwamen erop af. Hoe heet dit festival? Uh, parkpop. Ja, dat is goed. Het was in het Zuiderpark in Den Haag. De Britse jazz- en popmuzikant Jamie Cullum verzorgde het hoofdoptreden. Ook Go Back to the Zoo. De Congolese band Staf Benda Bilili. En uh, Tim Knol was het direct. En The Crooks, wie niet, zou ik bijna zeggen... Vraag 2. De warmte is niet uh, overal goed voor. Verkeer moest gisteren bij een snelweg aanschuiven in een file van zo'n 10 kilometer. De oorzaak was een brug die door de warmte niet meer dicht wilde. Op welke weg was dat? Nee, pas, daar weet ik niet. In het geval. Het was op de afsluitdijk, de A7. De koeling van de brug werkte niet naar behoren, waardoor hij uh, uitging... en de brandweer moest erbij komen om de brug uiteindelijk af te koelen. Vraag 3. Verwacht wordt dat het dinsdag al gedaan is met het warme weer. Morgen dus. Een hittegolf zit er niet in. De laatste officiële hittegolf die in ons land uh, voorbij kwam was in 2006. Bij een evenement bezweken de eerste dag twee deelnemers aan de hitte... en toen er voor de tweede dag temperaturen van 36 graden en hoger werden voorspeld... werd het evenement afgelast. Over welk evenement gaat het hier? Nijmeegse nee, Veedaarsen. Dat is goed... Dit was de enige keer dat de Vierdaagse werd afgelast. Voor deze gelegenheid werd een herinneringsspeld uitgereikt aan de wandelaars. Die waren begonnen aan de nooit voltooide Vierdaagse. Vraag 4, een geluidsfragment. Wie horen wij hier praten? Het was, uh, het was even helemaal gedaan na die, uh, na die ene versnelling. En, uh, ja, het is, uh, voor mij niet, uh, was niet mijn koers. En, uh, ja, de Tour is mijn koers, dus uh, daar gaan we nu naartoe. Het is een wildrenner, maar... Ja, wie is het? Even denken, hoor. Uh, nee, ik, ik, ik moet anders antwoord schuld ik weet niet. Robert Geesink. Oké. Okay. Ja. Tijdens het Nederlands kampioenschap op de weg gisteren in Oot-Marsum moest hij na ruim 200 kilometer koersen de wedstrijd verlaten. Maar hij maakt zich geen zorgen over de Tour die volgende week begint. Vraag 5. Geesink was niet de enige sportieveling die dit weekend niet meer kon doorgaan. Welke andere Nederlandse sporten moest opgeven op een prestigieus evenement? In dit geval door een knieblessure. Uh, Hazen. Wimbledon. En dat is goed. De tennisser en Robin ja. Hazen op Wimbledon. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? En bij een onderwerp gaat het dus inderdaad om uh, één term die we zoeken. Uh, als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Voordat ik vertrok, was er al veel discussie over mijn naam. 3. Mijn symbool is een zwart kruis. 2. Mijn deelnemers gaan vandaag verder op het Malieveld. Stap. Stap. Uh, de Mars der uh, Beschaving. En dat is goed, want de laatste aanwijzing was geweest... Dat ik protesteer tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. Uh, die Mars begon op uh, Terschelling, vrijdag. En de actie kreeg steun van de oppositie, maar werkte echt niks bij de regeringspartijen... omdat de naam zou suggereren dat voorstanders van bezuinigingen op cultuur onbeschaafd zouden zijn. En op sociale media gaven de mensen die de Mars steunen... uiting door middel van een zwart kruis bij hun profielfoto...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 Vandaag luidt de stelling... Het kunst- en cultuurbeleid van het kabinet is onbeschaafd. Nou, vanmiddag dus dat debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingsplannen op kunst- en cultuur. Prominenten uit die wereld demonstreren daar tegelijkertijd tegen op het Malieveld. Want vrezen ze, de Nederlandse beschaving dreigt hierdoor verloren te gaan. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens op deze stelling. Het kunst- en cultuurbeleid van het kabinet is onbeschaafd. U kunt dat uh, sms'en naar 7070, 70. kost wel 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Herman Janssen, 61 jaar uit Nijverdal. En hij scoorde net Factor 5 in deel 1 van de nieuwsquiz. We gaan nu naar deel 2, dat zijn de vragen. 90 seconden de tijd, veel vragen. Ik zeg er nog maar een keer bij van de mensen thuis. We kregen vrijdag ook weer wat belletjes over. Ik moet die vraag helemaal afstellen. Dus ook al praat u er van tevoren doorheen. Maakt dat niet uit. Maar het staat in de spelregels dat ik de vraag moet afmaken. Um, dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin om het er doorheen te roepen. Maar toch. Um, 90 seconden de tijd, zei ik al. En dan gaan we kijken okay. hoe ver u komt. Ja. Daar gaat hij. De Nationale Nieuwsbris. Welke Amerikaanse stad heeft groen licht gegeven voor het homohuwelijk? New York. Dat is goed. Het jasje van welke overleden popster levert op een veiling 1,3 miljoen euro op? Uh, Michael Jackson. Dat is goed. Hoe heet de schrijver die gisteren op 79-jarige leeftijd is overleden? De, de, heer is Heerenma. Rekenen we goed. De NMA maakt zich zorgen over de machtspositie van welk bedrijf? Pas. NS. Inwoners van welk Duits eiland hebben tegen een uitbreiding van het eiland gestemd? Pas. Helgoland. Welk prinsesje is gisteren zes jaar geworden? Uh, Alexia. Dat is goed. Minister Schippers raadt het eten van mosterd, Feneriek en wat voor andere kiemen af? Ricola. Dat is goed. Welke staatssecretaris is de komende dagen uit de running vanwege een trap van een paard? Uh, Bleker. Dat is goed. Wie won zondag de wegwedstrijd bij het NK wielrennen? Uh, uh, pas. Pim Lichthart. Yes. een Israëlisch stel, is, gister, is gearresteerd omdat ze objecten uit welk voormalig concentratiekamp hadden gestolen? Uh, Auschwitz. Is goed, welke stad wil fietsen weggeven aan slachtoffers van een fietsendiefstal? Pas. Rotterdam. Het aantal mensen in de wereld met welke aandoening is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld? Uh, Alzheimer. Diabetes. Hoe heet de zwemster die in Parijs de 100 meter vrije slag heeft gewonnen? Pas. Femke Heemskerk, welk evenement in Den Haag trok zaterdag zo'n 70.000 bezoekers? Uh, veteranendag. Dat is goed. Wie boekte bij de MotoGP tijdens de TT in Assen voor het eerst een overwinning? Uh, uh, pas. Spice. Spice. Ja. Welk geluid, of spies heet hij misschien wel, welk geluid is het meest irritante ter wereld? Uh, verkeersgeluid. Nee, jengelend kind. De Nederlandse Orde van Advocaten wil meer van wat voor advocaten? Uh, Allochtonen. Ja. Die tellen we er nog even bij, want die zat in de klop. We hadden factor 5 en u hebt er nu 9 goed. Dat is niet echt veel. Dus 9 keer 5 is 45. Nou, het is ook niet slecht, maar uh, Ja, afgelopen week zaten we een beetje zo rond de 60, zeg maar, gemiddeld. Ja, daarom. Dan zou dit niet genoeg zijn. Maar goed, we hebben nog een hele week te gaan, dus uh, de volgende kandidaten moeten hier eerst een. Uh, Tanden maar eens op een stuk bijten. U krijgt van ons in ieder geval de normale prijzen. Twee ja, voor beelden, geluiden, lunchradio en een mok. Oké, okay, mooi. En een goede reis terug naar het mooie Nijverdal. Dankjewel, dat is zeker zo, Jan. Wij melden ons straks om kwart over één weer. En dan gaat het over uh, auto's die rijden op zonne-energie. U uh, weet het misschien wel, die World Solar Challenge. Die is elk jaar en daar uh, scoren wij als Nederland eigenlijk altijd heel goed. Studenten van de TU Delft hebben die uh, race al vier keer gewonnen. Uh, toch zie je die auto's, die zonne energieautos zie je niet in het dagelijkse verkeer als je op de A2 zit of zo. Hoe kan dat eigenlijk? Daar gaan we over praten zometeen met Wubbel Okkels, want hij heeft vast het antwoord. Dat om kwart over één. Nu zo eerst het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Het is toch